Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Biden kruipt naar de winst. De Amerikaanse presidentsverkiezingen kennen nog geen winnaar. Het hangt al dagen van een paar swing states af. In Georgia en Nevada duurt het te tellen en hertellen nog dagen. Dus zijn alle ogen nu op Pennsylvania gericht, zegt correspondent Arjen van der Horst. Het ziet er steeds beter uit voor Joe Biden. En als hij Pennsylvania pakt, ja, dan is het eigenlijk voorbij. Dan kan Joe Biden zich officieel uitroepen tot de winnaar van deze verkiezingen. Pennsylvania kan dus al snel de doorslag geven en daar in de stad Philadelphia is de stemming onder Biden stemmers al goed. It's a group of people out here showing the world what is right in the world and where we want to go. It feels more than a victory party. It feels like the United States has reclaimed its soul, its identity, its future as a world leader. Ja, en vannacht onze tijd geeft Joe Biden een toespraak, is al bekendgemaakt. Op Schiphol zijn twee IS-vrouwen opgepakt, die zijn teruggekeerd uit Syrië. De vrouwen uit Den Haag maakten daar volgens het OM deel uit van een terroristische organisatie. Die twee blijven in ieder geval twee weken vastzitten. Balen voor fans van Johnny Depp, want de acteur keert niet terug als deze tovenaar in de nieuwste Fantastic Beasts film. Het moment is come to share van vision of the future. De acteur schrijft op Instagram dat hij op verzoek van de filmstudio de rol van tovenaar Grindelwald inlevert nadat hij een zaak tegen The Sun verloor. Depp had die Britse krant aangeklaagd omdat ze hem in een artikel over de scheiding van zijn vrouw hem een vrouwenmishandelaar noemde.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 De dansploer, wagenwijd dus Ze Dit de dans, je stoute de schoenen aan, hoor. Ja, hoor, pak er een drankje bij. Ook al is het naar achter. Het mag allemaal hier. En hoor je dat? The one and only DJ Dion City. Hier het eerste uur live. Met nu die heerlijke plaat van Medusa. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Nieuwer dan nieuw. Van 10 tot 10 vinden we DJ Dion Sydney, live behind Wilson Steel. En van 10 tot 11, DJ JK himself. Ik zou zeggen, ga ervoor zitten, ga ervoor staan. Maak gewoon een huiskamerfeestje. That is serious. Me once, pull me twice. Save me from all of your lies. Look deeper but never behind. Our borders were not so defined. Try to find a way to masquerade, oh yeah. Think you're quick enough to catch the shade? Uh. Keep it low key, yeah. Keep it low key, low key, low key. Keep it low key, yeah. Keep it low key, low key, low key. Keep it low key. Loki, Loki, Loki. Keep it okay. Keep it yeah. Keep it low key, We'll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 See you soon. Let me take a step back. But it's a love house y'all, it's a love house.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 Tekeningen. Gewoon lekker relaxed, het grootste dansvloer. En Helemaal een feestje bouwen. Dus zometeen, gewoon lekker hier bij jou, Zandvoort, lekker blijven luisteren. Met de zet van DJ J.K. En natuurlijk streamen we ook gewoon. Hè. Maken we gewoon een extra groot feest bij jou thuis. Het NOS Nieuws van 10 uur.